Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de van corruptie verdachte Roermondse oudwethouder Jos van Rij... kijkt justitie ook of er stemmen zijn geronseld. Volgens Limburgse media zijn er bij een inval in het huis van Van Rij in oktober 2012... een flink aantal kopieën gevonden van blanco volmachtformulieren. Daarmee kunnen kiezers iemand anders een stem laten uitbrengen. De regionale Omroep L1 meldt dat Van Rij ervan wordt verdacht... dat hij samen met andere VVD'ers in Roermond stemmen heeft geronseld. En dat zou bij Verschillende verkiezingen zijn gebeurd. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het proces tegen de afgezette president Mohamed Morsi hervat. Onder strenge veiligheidsmaatregelen werd hij naar de rechtbank gebracht. Morsi wordt samen met veertien andere kopstukken van de moslimbroederschap verdacht van het aanzetten tot moord en geweld tijdens de rellen van december 2012 in Cairo. Ze kunnen de doodstraf krijgen. De moslimbroederschap heeft voor vandaag protestdemonstraties aangekondigd. Dit jaar begint een proef met tweetalig onderwijs op de basisschool. Na de zomervakantie gaan twaalf basisscholen hun lessen ook in het Engels geven. Staatssecretaris Dekker denkt dat Nederland door tweetalig onderwijs... uiteindelijk beter kan concurreren met andere kennis economieën. Op veel basisscholen wordt al Engelse les gegeven... maar op de twaalf scholen die meedoen aan de proef... krijgen de leerlingen ook vakken als aardrijkskunde en biologie in het Engels. Tijdens de proef wordt 30 tot 50 procent van de lessen in het Engels gegeven. Pensioenfonds PGGM stopt met beleggingen in vijf Israëlische banken... omdat die de bouw van Joodse nederzettingen financieren. PGGM trekt zijn investeringen terug op basis van een oordeel van de Verenigde Naties. Die noemen de nederzettingen illegaal. Het pensioenfonds heeft gesprekken gevoerd met de banken... maar die willen hun beleid niet aanpassen. Het weer droog met op steeds meer plaatsen zon. Het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Ook morgen is het zacht met ook nog wat regen. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk kouder. Dit was het ene. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er filop de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen Afrit Haarlem Zuid en Badhoevedorp 3 kilometer. Dat was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 We ja. You are beautiful You take your skinny girl I lounge, find myself a big lady. Big boy, come on around, and they'll be calling you, baby. No need to fantasize since I was. and all the rap